Zes uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten een drukke ochtendspits. In een groot deel van het land sneeuwt het... en met uitzondering van de noordelijke provincies... heeft het verkeer in het hele land te maken met gladheid door sneeuw. De meeste overlast is waarschijnlijk in het midden van het land... in Noord-Brabant en Limburg. De ANWB verwacht een drukkere ochtendspits dan normaal... maar geen extreme drukte. De meeste huisartsen staan achter de invoering van het nieuwe elektronische patiëntendossier, het EPD. Een meerderheid van de afdelingen van de Landelijke Huisartsenvereniging stemde voor. De veel kleinere belangenorganisatie organisatie Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen ziet juist niets in het EPD en stapt naar de rechter. In het nieuwe systeem zouden het beroepsgeheim en de patiëntgegevens niet goed beschermd zijn. Frankrijk begint in maart met het terugtrekken van de militairen uit Mali. De Franse militairen gaan de komende tijd de kampementen van de islamitische rebellen in de woestijn aanpakken. En daarmee willen ze voorkomen dat de opstandelingen de steden heroveren. Bij de Salomonseilanden is een zware zeebeving geweest. De beving was kort na twee uur Nederlandse tijd en had een kracht van 8,0 op de schaal van Richter. Volgens de eerste berichten zijn er drie dorpen op de eilanden verwoest.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 Het weer. Een sneeuwgebied trekt vanochtend naar het zuidoosten weg... en het wordt droog en op veel plaatsen gaat de zon schijnen. Later vanuit het noordwesten buien, mogelijk met natte sneeuw... en het wordt vanmiddag ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het midden en zuiden van het land is het plaatselijk glad door sneeuw... in het noordoosten door bevriezing. En er is vertraging op de A28, Zwolle richting Amersfoort... tussen Nijkerk en Amersfoort, 5 kilometer... Dat heeft te maken met een spoedreparatie, en daarom is de linkerrijstrook dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 6 februari. Goedemorgen. Nou, de sneeuw heeft in ieder geval het midden van het land ook bereikt. We spreken uit ervaring. Linker op de snelwegen zijn nauwelijks bereidbaar. Het wordt een zware ochtendspits. Pas op. We houden u natuurlijk op de hoogte over de situatie op de wegen... en de hoeveelheid sneeuw die er valt. Onze verslaggevers zijn onderweg. Maar nog Remmers is er een beetje doorheen te komen... Nou, het was wel twee handjes op het stuur en ploeteren met sneeuw en ijs onder mijn auto door. Twintig minuten eerder vertrokken bij de A27, droogte van de beeld. Een busje op de linkerbaan met de koplampen mijn kant op. En ik zag bij de A2 er volgens mij nog eentje ergens een sloot inglijden. Uh, maar we zijn toch gekomen in Utrecht, waar de sneeuw een gedempt geluid gemaakt. Dat komt voor mijn onderwerp niet goed uit. Want verkeerslawaai en sneeuw, het wordt een beetje gedempt. Maar dat is wel mijn onderwerp. Veel politiek ook vanochtend. Het gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer lijkt de regering nu al op te breken. Het CDA blokkeert alle plannen voor de woningmarkt. Joost Vullings in Den Haag hoort u over de consequenties. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de nationalisatie van SNS. De parlementaire enquêtecommissie De Wit boog zich over de nationalisatie van ABN Amro. spreken. commissielid Rick Grashof. En dan is er in Den Haag ook nog de hoorzitting over de gaswinning in Groningen. Kijken we op vooruit met hoogleraar Geo-Energie Rien Herber. En hij was ooit topman bij de Nam. Muziek vanochtend onder andere van Brooke Fraser. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, Minuten over zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws en dan beginnen we maar met het weer. Ja, want als u in het midden en zuiden van Nederland al op de weg zit... dan heeft u ongetwijfeld gemerkt dat het sneeuwt, dat het glad is en dat het glibbert. Mocht u er nog op uit moeten, dan bent u bij deze gewaarschuwd contact... met Mark van der Vussen van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, praat ons maar even bij Hoe staat het er nu mee? Ja, als je hem even afmeten aan het aantal files, dan, dan is het eigenlijk een, een normaal beeld. Uh, maar weggebruikers inderdaad in het in het zuiden, oosten en het binnen van het land. Ja, die moeten rekening houden met een met een drukke ochtendspits. En dat heeft alles te maken met de sneeuwval die, ja, uh, die al is geweest en die, die valt tijdens de spits. Ja, en het, het was ook een beetje glibberig, niet, Ja, ik had het idee dat het, ook, dat het ook dooit dat het een glibberige massa aan het worden is. Uh, ja, kijk, een heel, heel technisch verhaal. De de de, de, de is vrij warm uh, en de sneeuw die erop ligt is vrij papperig. Ja. En ja, sneeuw betekent natuurlijk altijd dat het dat het gat kan worden. Uh, op zich hebben wij al het materiaal, alle mensen die we hebben zijn en ingezet en ja, er is zout gestrooid en er wordt met schuivers sneeuwschuivers wordt sneeuw van de weg gehaald. Uh, maar dat betekent nog steeds dat er her en der toch sneeuw kan, uh, kan liggen en ja dat het toch echt glad kan zijn uh, op, op bepaalde plekken. Ja, meneer van der Vos, onze ervaring is vanochtend dat de linkerrijstroken uh, nauwelijks bereikbaar waren. Daar kwam je niet op en ook niet meer af. Uh, en dat moet natuurlijk uh, ingereden worden. Hè? Dat zou taart. Dat verkeer moet eerst op gang komen. Ja, nou, dat is ook uh, dat, dat, dat, dat blijft lastig. Dat uh, op het moment dat de sneeuwval vlak voor of, of uh, tijdens de spits valt. Uh, dat uh, ja, op dat moment dat er nog niet zo heel veel verkeer is... Uh, dan, ja, dan, dan wordt zeg maar, de sneeuw niet weggereden door, uh, door het verkeer. Uh, ja, er ligt wel zout, uh, maar ja, dat moet nog ingereden worden door het verkeer. En ja, op dit moment rijdt er nog niet zo heel veel, uh, ja, nog niet zo veel auto's. Dus dan heb je inderdaad te maken dat die uh, ja, er wit uitziet zoals het, zoals het heet. Hmm. Wat is uw verwachting voor uh, vanochtend? Ja, wat ik al uh, in het begin van het verhaal zei, ja, we verwachten gewoon een hele drukke ochtendspits. En dan, dan gaat het eigenlijk wel uh, om het gebied uh, zuiden, ood, oosten en midden van het land. Mm -hmm. uh, en ook het advies aan mensen, dat uh, uh, ja, check eerst voordat je de weg op gaat, goed de, de verkeersinformatie uh, en ook de want Dat kan gewoon heel lokaal uh, heel erg verschillen. Uh, en ja, het kan eventueel zelfs zo zijn dat, uh, dat je maar even na de spits moet, uh, moet gaan rijden. We houden echt rekening met een, met een drukke ochtendspits. Mm. Dus, je adviseert eigenlijk mensen om nog eventjes? Niet de auto in te stappen, zeker in het ja, dan... midden, zuiden en, en oosten van het land. Ja, de, de, de stap tevoren is check eerst van hoe de situatie op de weg is. Hè, want als je het noorden van het land ziet, uh, daar is het gewoon, is het gewoon helemaal ja, zwart. Begrijp er ik. Geen sneeuw, ja, begrijp ja. uh, Maar inderdaad, voor die gebieden uh, check eerst voordat je de weg op gaat. Ja, en, als het, en, en besluit dan of het verstandig is om aan te sluiten in het file of eventueel uh, na de spits te gaan reizen. Oké. Okay. Mark van der Vussel van Rijkswaterstaat. Dank voor nu. De Salomonse eilanden is een zware zeebeving geweest. Volgens het Amerikaanse Tsunami Warning Center in Hawaii... had de beving een kracht van 8,0 op de schaal van Richter. Correspondent Robert Portier, Robert, enig idee al wat de schade is? Nou, tot nu toe is bekend dat er drie dorpen zijn verwoest. Hoe groot de schade precies is en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, dat is eigenlijk moeilijk vast te stellen. De beving vond namelijk plaats in een afgelegen deel van het land. Er wonen maar een paar duizend mensen, verspreid over een heel groot gebied. En dat is dus moeilijk te bereiken en moeilijk vast te stellen uh, ja, wat er precies allemaal is gebeurd. Het is inmiddels wel bekend dat er slachtoffers zijn gevallen, maar dus nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Robert, de dorpen die verwoest zijn, zijn die verwoest door uh, de aardbeving in zee of door? De tsunami die daarop volgde? Nou, dat is ook nog niet, uh, niet duidelijk. Uh, waarschijnlijk heeft het te maken met de uh, zeebeving. Um, uh, na die zeebeving uh, ontstond een golf van 90 centimeter en er werd een tsunami alarm afgegeven. En uh, dat gold in eerste instantie voor een heel groot gebied. Maar al snel werd duidelijk dat de golven te weinig kracht hadden om uh, Hawaii of Australië te bereiken. De gevolgen lijken zich te beperken tot die Salomonse eilanden zelf. En om vijf uh, ne uur, Nederlandse tijd vanochtend, werd uh, de waarschuwing dan ook ingetrokken. Ja, maar dat heeft toch nog wel een paar uur geduurd. Um, ontstond er paniek. Nou, niet in Australië, eh, waar ik woon. En daar werd al vrij snel duidelijk dat de golven geen echt gevaar kunnen vormen. Maar in Honiara, de hoofdstad van de Salomonse eilanden... ontstonden lange files toen mensen eh, naar hogere gelegen gebieden wilden vluchten. En eh, ook in Port Vila, de hoofdstad van Noa... werden de winkels gesloten in de binnenstad. Mensen zochten een veiliger eh, heenkomen. Eh, de gebieden, eh, de laaggelegen eilanden met name... in, eh, dat, eh, in dat grote oceaangebied... Ja, daar maken de mensen zich natuurlijk onmiddellijk zorgen... Eh, op het moment dat zo'n tsunami-alarm wordt afgegeven. Vooral omdat sommige gebieden uh, niet meer dan een paar meter... boven de zeespiegel uitsteken. Robert kwartier over de beving bij de Salomonse eilanden. Het Openbaar Ministerie en de Nederlandse media... scheren de verdachten van de mishandeling in Eindhoven... onterecht over één kam. Dat zei de advocaat van een van de verdachten gisteravond... in Pauw Witteman. De beelden zijn zeer schokkend. Die zijn voor iedereen schokkend. En ook telkens, als je ze ziet, keert je maag om. Dat is één. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat we al die verdachten over één kam aan het scheren zijn. En dat we aan het, aan het veralgemenen zijn. Niet iedereen heeft dezelfde betrokkenheid. Advocaat Tim Smet verdedigt Ismaël B. Hij wordt niet gezien als hoofdverdachte van de mishandeling... van de 22-jarige slachtoffer. Pas over een week of vijf beslist de rechter in België... of hij de vier andere verdachten zal uitleveren aan, België, aan Nederland. B. zal zich tegen een uitlevering verzetten, zegt zijn advocaat. Omdat als wij ons verzetten tegen de uitlevering... wij een aantal rechten... Behouden die we anders niet zouden hebben, moesten we in één keer akkoord gegaan zijn met de uitlevering. De rechten zijn onder andere dat wanneer hij zou veroordeeld worden in Nederland, nadien dat hij een terugkeergarantie kan vragen voor de rechtbank, zodat hij zijn straf hier in België zou kunnen uitzetten en dat hij onder het Belgische gevangeniswezen zou kunnen vallen. Weze had we elkaar benadrukt dat ze niet aanvechten dat de zaak in Nederland wordt behandeld. Verder zei hij dat als een cliënt wordt veroordeeld, hij mogelijk voor strafverlaging pleit vanwege alle aandacht in de media. De Landelijke Huisartsenvereniging staat achter de invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Alleen gegevens van patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven, komen in dat dossier. Er zitten nu zo'n 400.000 dossiers in het nieuwe EPD. Elke patiënt die bij de huisarts komt, krijgt de vraag of zijn dossier het nieuwe EPD in mag, vertelt een bestuurslid van de huisartsenvereniging. Het betekent dat de huisarts aan patiënten zal vragen... vindt u het goed dat ik het mogelijk maak dat s'avonds in avondnacht en weekenddienst... gegevens beschikbaar zijn op de regionale huisartsenpost. En dat is voor chronische patiënten een mooie en goede winst. Nou, de oude versie van het EPD was dat omgekeerd. Alle patiënten zouden meedoen tenzij ze bezwaar aantekenen. Dat stuit op zoveel bezwaren dat het EPD in 2011 door de Eerste Kamer werd afgewezen. Het schilderij Zittende Vrouw bij het Raam van Picasso heeft bij een veiling in Londen 33 miljoen euro opgeleverd. Lot nummer 12 is van Picasso, Pablo Picasso, in 25.500.000 pounds. Are we all done? Last chance. And selling for 25.500.000 pounds. Any more? Sold. Sold. Thank you. L076. Kunstwerk uit 1932 hoort bij een serie waarin Picasso's minderjarige vriendin en muze, Marie-Thérèse Walter, zijn model was. Het hoogste bod kwam van een anonieme bieder. Tot nu toe maakt het schilderij deel uit van een privéverzameling. Wie de eigenaar was, heeft Veilinghuis Sotheby's ook niet bekendgemaakt. Dan kijken we eventjes voor u wat er staat in de kranten en verschillende media. Ik kijk eerst even op Twitter. Ik zie dat daar wat mensen melding maken van sneeuw. Bijvoorbeeld bij Overasselt. Daar ligt er ruim vijf centimeter. En het sneeuwt nog altijd. Bij Nijmegen is dat. Um, en iemand meldt hier, Marleen van der Wiel, vandaag maar eens thuis naar de radio luisteren. En daar is het het weer voor. In Tilburg is de sneeuw trouwens zeer beperkt, meldt zij. Wij houden u op de hoogte over de sneeuwval en de weg. Opvallend. Voor op de kranten foto's van de CITO-toets is begonnen voor groep 8. Voor op de Volkskrant grote foto van een jongetje dat... Uh tijdens de c toets nog iets met zijn kauwgom doet. Even spelen. <laughs> Een hele spelen. lange, lange sliet uit zijn mond. <laughs> ja. Dan nieuws over uh, het KPN gisteren. Uiteraard met het meegenomen in het Radio 1-journaal gisterochtend. Twee kranten die er uh, aandacht aan besteden. Onder andere zijn FD en de Telegraaf. Armlastig KPN vraagt vertrouwen en nieuw geld van beleggers. Weinig lonkend perspectief staat er uh, vervolgens onder als titel. Telegraaf pakt het anders aan. Beursdrama voor kleine beleggers. Particuliere beleggers zijn de afgelopen dagen voor honderden miljoenen euro het schip ingegaan op de Amsterdamse beurs, meldt de krant. Opening van Trouw. Eigenlijk de hele voorpagina van Trouw is gewijd aan Egypte. Iraanse president bezoekt onrustig het openingsartikel. En daarnaast groepsaanrandingen zijn op Tahirplein de dagelijkse praktijk. Het doel daarvan is vrouwen buiten de revolutie houden. Het is geen toeval, meent Aida El kashef 24-jarige vrijwilligster. Het is een systematische campagne om inderdaad die vrouwen te isoleren. Voorop Trouw, leest u dan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. And break, Hoorde u van Kien. Tien minuten voor half zeven is het. We gaan naar Meino Remmers. En die had het net over de dempende werking van sneeuw op geluid. Meino, waarom zei je dat? Omdat ze er in Utrecht heel veel last van hebben. Ik sta nu vlak langs de A27. Ja, dat is wel zo. Hè. Als het heel veel gesneeuwd heeft... dan hoor je het verkeer wat minder. Hoewel... Ik hoor hier toch de A27 heel goed. Utrecht heeft er veel last van. De gemeente heeft het onlangs wat cijfers naar buiten gebracht. En dan blijkt dat meer dan 9000 mensen echt last hebben van herrie. Ze hebben metingen gedaan aan industrie, spoor, verkeerslawaai. Maar het komt vooral van de, ja, van de snelwegen af eigenlijk. Een op de vijf inwoners van Utrecht ervaart die geluidshinder. Die gegevens die zijn dan nodig voor een onderzoek... wat uh, de gemeente later dit jaar gaat uitbrengen. Ja, Utrecht ingeklemd door de A2, de A27, de A12, de A28. En dat veroorzaakt vooral in de nieuwbouwwijk hier, vlak naast die A27. voor mij wel een geluidswal, maar ja, je hoort het toch. Dus toch de nodige overlast. En dat blijkt uh, op veel meer plaats in Europa. Sterker nog, het is zo erg dat het Europese parlement vandaag stemt... over nadere wetgeving daarover om dat verkeerslawaai in te perken. Om daar eisen aan voertuigen te gaan stellen. Dat is al eerder geprobeerd met autobanden bijvoorbeeld. Andere banden, ander rubber. Maar er is eigenlijk niet veel van terechtgekomen, blijkt uh, tot nu toe. En nu moeten er dus strengere regels komen... Om uh, vooral in de stedelijke gebieden binnen Europa. om daar de slaap van de burgers in niets, iets meer te garanderen. Nou, het voorstel is uh, besproken deze week. en het wordt dus vandaag in stemming gebracht. Maar in Utrecht hebben ze er ook last van. in de Simon Bolivarstraat. Daar zie ik op een soort. Ja, wat is het? Appartementengebouwen zijn het? Dan zie ik hier ook een sticker. Ring Utrecht, 80, gezond en veilig. 80 is prachtig. Ik ga dadelijk aanbellen bij iemand die... Ja, je woont, je woont echt pal langs die A27. En er is natuurlijk over Amelisweert. Een paar maanden geleden was ik hier ook al eens zo op de vroege ochtend. Toen stonden we in een soort natuurgebied, Amelisweert, Jaren 80, boomhutten. Men was toen zwaar tegen die, die snelweg door dat natuurgebied. En nu zijn er opnieuw plannen binnen het kabinet om die weg hier te verbreden. Nou, die plannen zijn al flink tegen het licht gehouden... maar de eerste actiegroepen hadden zich alweer gemeld. En dat had niet alleen met de natuur te maken... maar toch ook wel met die geluidsoverlast. Met de aantasting van, het, uh, ja, van het, de natuur, de beleving hier. Aan de andere kant, ja, je woont in Utrecht. Je weet het een beetje, hè? Het ligt in het midden van het land. Goed, ik ga op zoek naar... Het juiste adres wat ik in de Simon Bolivarstraat nog niet heb gevonden. De verslaggever blubbert zich. Een weg langs de voortuinen. Net al een krantenjongen onderuit zien gaan. Nee. Maar wij gaan het hebben over het geluid. En ja, ondanks de blubbersneeuw, je hoort hem goed hoor, de A27. Dat wel, het zoeft en raast maar voort. Nou, ben benieuwd. Mijn Remmers over geluid vanochtend op de radio. De economische crisis, daar gaan we het over hebben, versterkt de tweedeling in de maatschappij. Zo waarschuwde de Europese Commissie onlangs nog maar eens. Werklozen komen steeds moeilijker aan een baan. En onder druk van bezuinigingen zakt hun inkomen steeds verder. In Hongarije kunnen ze daarover meepraten. Want velen hebben een uitkering van nog geen 100 euro per maand. En een zicht op een beter leven is er nauwelijks. Een koude besneeuwde ochtend in het stadje Beretjojvalu aan de Roemeense grens.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 En daar kan een gezin dan zijn voordeel doen met wat extra goulashvlees. Stijgende werkloosheid in Hongarije. U hoort een reportage daarover van Jos van Egmond. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Goed nieuws. Johnny Hoogeland heeft de intensive care gisteravond mogen verlaten. De wielrenner van Vacanso kwam afgelopen zondag ten val... nadat hij was aangereden tijdens een training in Spanje. Hogeland brak vijf ribben en beschadigde ook een aantal ruggenwervels. Bovendien werd er gevreesd voor inwendige bloedingen. Na nou, bloedonderzoek is besloten dat Hogeland de intensive care nu mag verlaten. Maar slecht nieuws voor Karsten Kroon. Want in de ronde van Qatar is hij nu zwaar komen te vallen. Dat gebeurde gisteren tijdens de derde etappe. Kroon zal daardoor ook de voorjaarsklassiekers moeten missen. En net als in Hogeland Hij liep bij de valpartij diepe Snee in een dijbeenspier op... en werd gisteren meteen geopereerd. Pas over drie maanden zal Kroon weer wedstrijden kunnen rijden. Bondscoach Louis van Gaal zal in de oefenwedstrijd van vanavond... tegen Italië twee debutanten opstellen. Delay Blind en Ola jon En ook de rest van de selectie is jong en onervaren. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, denkt Van Gaal. Ik ga niet uh, een ploeg samenstellen waarvan ik van tevoren denk... ze gaan verliezen. Nee. Dan heb, ik denk dat we grote kansen hebben om te winnen. Nou, Als ik naar de traditie kijk, dan is dat uh, niet in ons voordeel. Dus in het verleden heeft Italië meer van ons gewonnen dan dat wij hebben gewonnen. Maar ja, ik heb daar alle vertrouwen in. Nee. Nederland-Italië begint vanavond om dat niet zo. half negen. En ook een vorm van sport, uh, door de sneeuw ploeteren. En we zagen dat het vanochtend uh, hard sneeuwde, vooral in het zuiden. In het midden van het land nog steeds sneeuwt. En daarom belden we Joris van de Kerkhof, onze verslaggever, maar in zijn bed uit. Waterkoker aan, de opdracht is... Ik ga maar netje rijden. Dan kom je vanzelf verhalen tegen deze ochtend. Niet met de Wegenwacht, niet met Rijkswaterstaat. Kijk maar nou, eerst opstaan. En dan zie ik vooral heel veel sneeuw. Achter het raam uitkijken. Een centimeter of drie, vier. Zo lijkt het, hè? Misschien is het wat minder. Eerst de krant weg. Foto van de kerk in de Ameland. Sst. En wat opvalt. Waar ik aan de achterkant van het huis een paar centimeter sneeuw zag. Is het aan de voorkant vooral nat. Het sneeuwt wel. Maar het is bijna regen. Dat is het nadeel van wonen in de binnenstad. De auto staat een stukje verderop. En door de sneeuw is dan moeilijk te zien waar de auto ook alweer staat. Ik oh, was er al voorbij gelopen. Standig van zo'n afstandsbediening. Hoppa, hier is de sneeuw wel wat dikker. Auto open. Als je hem alweer dicht doet, dan valt al wat sneeuw vanaf. Apparatuur naar binnen. kan. uit en ik ga weer vastzitten met de recorder. Maar het is nog vroeg. Dan worden we niet boos om. Auto aan. Nou, Lara, Marcel. Waar ga ik naartoe? Nou, Joris, uh, rijd maar naar het oosten van het land. Go east, young man, naar Nijmegen voor Arnhem. Want daar sneeuwt het op het ogenblik ook nog steeds. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, door het Megis, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat de problemen op de weg door die sneeuw, Lara, tot nu toe lijken mee te vallen. Er stonden niet veel meer files dan normaal, maar de verwachting is wel dat de ochtendspits erg druk wordt door de gladheid. De hinder wordt, zoals we net hoorden, vooral groot in het midden, Noord-Brabant en in Limburg. De meeste huisartsen staan achter de invoering van het nieuwe elektronische patiëntendossier. De meeste afdelingen van de Landelijke Huisartsenvereniging steunen het nieuwe systeem. Klein deel van de artsen ziet juist niets in dat EPD en stap naar de rechter. Bij de Salomonseilanden is een zware zeebeving geweest. Door die beving, 8,0 op de schaal van Richter, zijn volgens de eerste berichten drie dorpen verwoest. Er is een tsunami waarschuwing gegeven, maar die is intussen ingetrokken. En Frankrijk begint volgende maand met het terugtrekken van de militairen in Mali. De komende tijd worden de kampen van de rebellen in de woestijn aangepakt. Frankrijk wil daarmee voorkomen dat de opstandelingen de steden heroveren. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In een groot deel van het land begint de dag met een witte wereld. Het heeft of het is nog steeds aan het sneeuwen... en er is daarom vanochtend ook sprake van gladde wegen. Vooral in het midden en zuiden van het land heeft het vannacht gesneeuwd. In het noorden bleef het droog. Op dit moment sneeuwt het nog in de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De komende uren valt daar nog een paar centimeter sneeuw bij. In de loop van de ochtend trekt het neerslaggebied naar het zuidoosten weg... en wordt het op de meeste plaatsen droog. In Zuid-Limburg wordt het pas rond het middaguur droog. Vanmiddag zien we eerst een periode met zon. Het is droog en het wordt een graad of 4 à 5... De meeste sneeuwresten zullen hiermee ook verdwijnen. Later vanmiddag verschijnen in het noordwesten weer een aantal winterse buien. De wind is zwak tot matig, komt uit noordoost... en vanmiddag draait de wind naar noordwest... en neemt tegelijkertijd iets in kracht toe. Kijken we naar morgen donderdag, dan is het wisselend bewolkt... en is er in het hele land kans op enkele winterse buien. Er staat een matige, aan vrij krachtige noordwestenwind... en het wordt opnieuw 4 à 5 graden. AWB Verkeersinformatie. Lange files door de sneeuw. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 7 kilometer. Op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Poort 8. Dan een hele lange file op de A12 vanuit Duitsland richting Utrecht. Daar is bij Oosterwijk een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Daarachter staat een file vanaf het knoopend Velpenbroek. Inmiddels 13 kilometer.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 De maatregel van APP, Asia Pulp and Paper Group... APP dus, moet er goede komen aan bedreigde diersoorten... zoals de Sumatraanse tijger en de orang oetan Behoud van het regenwoud draagt ook bij aan vermindering... van de uitstoot van het broeikasgas CO2. We gaan erover praten met onze correspondent in Indonesië, Michel Maas. Michel, stoppen ze direct. Ja, ze zijn zelfs al gestopt. Dat was een uh, behoorlijke verrassing. Ook onder andere voor milieuorganisaties zoals Greenpeace. Want uh, tot nu toe hadden ze steeds gezegd... dat ze uh, op weg waren naar het stoppen van uh, het kappen van bossen. En dat ze dat uiteindelijk zouden kunnen doen in 2015. Maar ze zijn uh, twee jaar eerder klaar dan dat ze hadden gedacht. Dus per 1 februari zijn ze gestopt met het kappen van bos. Hmm, dat is een enorme doorbraak. Waarom stoppen? Zo, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Nou ja, ik ben er onlangs nog een keer op bezoek geweest bij dat enorme concern. En uh, daar vertelden ze mij dat het eigenlijk, ja, natuurlijk voor een groot deel uh, te danken of te wijten was aan die milieuorganisaties. Die zo vreselijk lastig waren en ze jarenlang achter, achterna hebben gezeten. Maar uh, tegelijkertijd zeggen ze ook van het is gewoon good business. Uh, je raakt klanten kwijt als je niet schoon en duurzaam werkt. En uh, ze waren ook door die acties van milieuorganisaties wat klanten kwijtgeraakt. En dat willen ze niet, dus uh, hun beste strategie is, zeggen ze zelf... om te voldoen aan alle internationale eisen, alle verdragen te, uh, te ondertekenen... en alle certificaten die je maar kunt bedenken in Europa, in Amerika of wereldwijd... om die te gaan halen en volgens die uh, maatstaven te gaan werken. Nou, Er wordt dus al niet meer gekapt. Wat betekent dat voor de, voor de buitengebieden, voor de natuurgebieden? Hoe, hoe merk je dat daar? Ja, ze, ze hebben zelf een, uh, een behoorlijk stuk uh, bos onder hun hoede. Dat is, uh, dat is heel wat, dat is niet te onderschatten. En daar gaan ze dus niet meer kappen. Daar uh, uh, wordt alleen nog maar beheerd, zeggen ze. Ze gaan de natuur beschermen in plaats van uh, verwoesten. Ze gaan ook de mensen die daar wonen gaan ze uh, helpen uh, om een inkomen te verwerven zonder dat ze daarvoor bomen hoeven om te kappen. Uh, dus er wordt, er wordt van alles gedaan om het beetje bos dat er nu nog over is om uh, dat in stand te houden. En ook veengronden, daar is ook een hele hoop over te doen geweest, uh, waar een hele hoop CO2 in zit opgeslagen, dat broeikasgas. Uh, ook dat, daar zullen ze vanaf blijven. Daar zullen ze niet aankomen. En dat dat is heel belangrijk, omdat Indonesië was tot uh, voor kort een van de grootste CO2-vervuilers. De grootste, uh, de landen met de meeste CO2-uitstoot, dat broeikasgas waar de aarde langzaam warmer van wordt. En uh, daar, dat wordt nu dus uh, minder erg dan het was. Nou, dat is goed nieuws. Uh, als we kijken in algemene zin naar de ontbossing in Indonesië, hoe, hoe groot is deze stap dan? Nou, Het is in ieder geval heel belangrijk als een signaal... als een, als een teken dat de mentaliteit een veranderen is. Want uh, nou ja, tot voor kort, nog maar een paar jaar geleden... werd er echt maar op losgekapt. Iedereen die, die uh, hout wilde hebben, die regelde met wat uh, smeergeld een vergunning. En dan kon hij zijn gang gaan. En nu wordt het land uh, langzaam volwassen. Er wordt Nagedacht over beheer, kennelijk. Dat doet APP, maar dat doet dus ook de regering. Er is overal veel meer controle dan er ooit is geweest. Mm -hmm. En het, het lijkt erop dat het gewoon de goede kant op gaat. Maar het probleem zelf, het, het kappen van bossen is nog niet afgelopen. Want er is nog een hele grote uh, boosdoener in Indonesië. Dat is de palmolie. Die industrie die is enorm groot. Die is nog groter dan de papierindustrie. En elke palmolieplantage gaat ten koste van bos. En daarvoor worden nog steeds een heleboel bossen gekapt. Oké, okay. het probleem van ontbossing is dus nog niet voorbij in Indonesië. Correspondent Michel Maas, dank je wel. Bijna tien over half zeven. Misschien staat uw hoofd er nog niet naar. Maar het is wel degelijk bijna carnaval. En de vraag is dan, heeft de economische crisis invloed op onze uitdossing? Hebben we er minder geld bijvoorbeeld voor over? Onze verslag hebben. Jeroen Schutteijzer ging maar eens op onderzoek uit bij een feestwinkel in hartje Roosendaal. Oh, oh, wat leuk. Is dat Ik zoek een uh, hoedje voor de blues brothers pak. En we moeten nog een hoedje voor een Pinocchio pak. Kruisende volklen dat spontane en zo... Wild in het roze. Konijnenpakkie. Ja, dat lijkt me wel een uh, leuk pak pakkie, Lekker opvallend. Nou, ik ga met vriendinnen gaan, wij uh, als rood kapje. Wat moet dit nou voorstellen? Een Egyptisch kostuum. In het blauw? Met gouden franjes. En hoeveel dagen trekt u dit nou aan? dag vijf, dat dag... dat rechtop staat als je het uittrekt. wat leuk, oh wat leuk, is dat carnavalsgebruik. Ik ga altijd naar het zuiden. Dennis Sepp, wat een drukte hier in Roosendaal. Ja, geweldig hè. Moet u van deze omzet nou ook het hele jaar leven? Nou, dit is wel uh, de kerst op de taart, hè? Ik rij wel eens he, langs zo'n feestwinkel. Dan denk je van, hoe kunnen die nou het hele jaar rondkomen? Ja, we doen het al 50 jaar. Ik bedoel, uh, wij staan heel, in heel Nederland bekend. Wij vieren feest, dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de Polonaise. In het zuiden denken we dat we alleen maar gaan op mijn carnaval. Maar je hebt door heel het land hè, met de toppers wordt gevierd. Uh, in de, op de Waddeneilanden eilanden heb je feesten uh, met de kermis in Amsterdam. En Volendam gaan ze verkleed. Dus eigenlijk heel het jaar worden er feesten gegeven. En uh, goed, daar spelen we op in. Bruiken en maskers en, uh, en snorren en baarden en schoenen. Ja, gaan we, gaan we door. Uh, ja. We hebben het allemaal stijgt die omzet elk jaar. Ja, we zijn heel tevreden, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, uh, ja, goed, uh, het is ook een crisis een beetje net. Maar ik moet eerlijk zeggen, met de carnaval merken we daar niet zoveel van. Want nu, als nu mensen beslissen om iets op het carnaval te gaan vieren... en iets willen kopen, ja, goed, dan, uh, dan bezuilen ze daar niet op. Hoor. Ik bedoel, een maskertje kost uh, 2 euro, een boertje 3 euro... Uh, kostuumpjes hebben we vanaf 14,95. We koop geen huizen, hè? En geen nieuwe keukens en geen nieuwe badkamers... En, uh, maar een leuk ja, daar wordt altijd voor gekocht. Wij land op de keuken. Er is niet altijd roze Er is de afgelopen week wel wat gebeurd hè, in dit land. Ik kom straks op de zaak en de telefoon stond roodgloeiend. Met, uh, ja, met uh, oranje artikelen, met Beatrix Spruik. En heel de webshow werden bestellingen gedaan van Beatrix Pruik, Beatrix Spruik. En uh, totdat ze op waren. En dan ga ik mijn leveranciers bellen. Ja, en dan zijn ze bij mijn leveranciers ook allemaal op. Want ja, de vraag is, uh, is enorm dan. Ik had het eigenlijk moeten weten. We hadden het eigenlijk al. Want ja, het, het ging eraan komen. Wat zijn nu de, de hot items dit jaar? Behalve de koningin. Ja, en uh, we hebben van die Gangnam Style jasjes en outfits. Hop aan Gangnam Style. Star. Gangnam Style. Star. Hop, hop, hop, hop. Gangnam star. Dat is tegenwoordig zo'n Koreaanse man heeft een videoclip gemaakt. En al heel de wereld wordt daar naar gekeken, vooral met YouTube. Kijk, krijg een blauw jasje, gewoon heel simpel. En dat doen een zwart strikje, een wit bloesje. en een zwarte bril. Ik dacht dat het leven volwassen is, maar die kindermaten ja, die gaan, die gaan zelfs beter. Die kinderen vinden het juist geweldig. Maar we merken wel dat tegenwoordig dat kindjes niet meer een cowboy of een indiaantje willen zijn of een brandweertje. Nee, die willen gewoon bijna hetzelfde gaan als de papa of de mama. Boven is de Tiroler afdeling, waarom is dat? Nou ja, Tiroler, dat is ook weer zoiets van uh, ja, echte lederhozen, ja. Bierfeest? Bierfest, ja. Ja, er wordt steeds meer gegeven ook in Nederland. Ja, daarom zei ik al, ik bedoel, het is bijna elke maand is een feestmaand. Ik dacht dat er niet zoveel reden was om te feesten hoor. Kijk naar de televisie. Maar dat is juist de reden om te feesten. Dat merk ik wel, de mensen die willen even de boel de boel laten. De dagelijkse zorg achter je laten. En daar is carnaval ook. Want carnaval is heel therapeutisch. Als er geen carnaval zou zijn, dan zou er veel meer ellende zijn. Dat weet ik wel. Opvallend is trouwens ook nog dat het aantal winkels in feestartikelen stijgt. Al jaren, tien jaar geleden waren het er 135, nu zijn het er bijna 200. We gaan naar Groot-Brittannië. Nog niet zo lang geleden was homoseksualiteit strafbaar. Een man die een man kuste kon tot eind jaren 60 nog op een stevige gevangenisstraf rekenen. Het Lagerhuis zette gisteravond een dikke streep onder dat verleden. Een ruime meerderheid stemde voor de openstelling van het burgerhuwelijk voor homo- en lesbostellen. De eyes to the right, 400. The nose to the left, 175. So the eyes have it. The eyes have it. En zo stemde een ruime meerderheid van het Lagerhuis voor de openstelling van het burgerhuwelijk voor homostellen. 400 stemmen voor. 175 stemmen tegen. Deze wet draait om eerlijkheid, stelt de staatssecretaris voor gelijkheid. Homo's en lesbiennes die willen trouwen, krijgen nu die mogelijkheid. Maar ze maakten ook een gebaar naar de tegenstanders. The of those who don't agree with en dus worden uitzonderingen gemaakt voor kerken. Equal marriage. En dat betekent, in Anglicaanse kerken kunnen geen homo voltrokken worden. Andere religieuze instellingen staat het vrij om dat wel te doen. Maar ze kunnen er niet toe gedwongen worden. Hoe dan ook, voor David Cameron was het een belangrijk moment. De premier is een groot voorstander, om meerdere redenen. Dit gaat niet alleen om gelijkheid, zegt hij... maar het versterkt ook het instituut van het huwelijk. En dat maakt ook onze samenleving sterker. De Labour-oppositie was het voor deze keer roerend eens met de premier. Hopelijk kijken we over een paar jaar terug op dit debat, zegt Yvette Cooper van Labour. En dat we dan vergeten zijn waarom het zo'n gedoe was. Een volmondig ja dus van de Labour-oppositie. Maar in het lagerhuis zeggen ze altijd... Je tegenstanders zitten tegenover je. Maar je vijanden, ja, die zitten achter je. En dat gold zeker in dit debat. Want de grootste tegenstanders van Cameron in zijn eigen conservatieve partij. Het is niet om een te Het huwelijk, ja, dat kun je niet veranderen. Stelt conservatief parlementariër Roger Gale. Het is een verbond tussen een man en een vrouw. It is Alice in maar dat leidde weer tot stevige tegenreacties van andere conservatieven die wel voor waren, zoals Nick Herbert. Are the marriages of of about to be a few gay are to join? Duizenden homo- en lesbostellen stellen kunnen nu trouwen. Hoe kan dat in hemelsnaam een gevaar zijn voor het instituut van het huwelijk? Want ja, zo grapte hij. Wat zullen heteroparen zeggen als Elton John met zijn partner trouwt? Wat will they say? Darling, our marriage is over. Sir Elton John has just got engaged to David Furnish. En zo werd het niet een debat tussen partijen, maar vooral een debat tussen conservatieve parlementariërs onderling. Een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel. ja dat is er. Maar wel een die de conservatieve partij diep verdeeld achterlaat. Het voorstel van premier Cameron is eh, trouwens nog niet meteen wet... want ook het hogerhuis moet zich erover buigen. Maar met zo'n enorme meerderheid in het lagerhuis... lijkt het waarschijnlijk dat de wet inderdaad van kracht hoort... voor de parlementsverkiezingen van 2015. heeft het waarschijnlijk gehoord en misschien al ervaren. Het sneeuwt, dat betekent dicht, Glibberigheid, viezigheid. Joris van der van onze verslaggever, is onderweg van Den Bosch... richting Arnhem-Nijmegen. Arnoud Broekhuizen bij de AWB. Wat komt hij tegen? Nou, in, vooral in het midden- en oosten van het land, daar, daar is het een probleem. En ja, de kunst is dat we wel met z'n allen blijven rijden. En uh, daar doet het ook nog wel, Zij het langzaam. Onder andere op de A1 staat een lange file van Apeldoorn naar Amsterdam. Andere weg waar veel files staat is de A6. Tussen Lelystad en Muiden, de A12... Hij is vanmorgen vroeg een geschaarde vrachtwagen. Ja, de verbindingsweg is daar afgesloten richting de A50. Daarachter staat inmiddels een file vanaf Arnhem tot aan Oosterbeek van 16 kilometer. En de A28, lange file tussen Strand Nulde en Amersfoort... Maar ook de A73, want daar valt nog altijd die sneeuw... tussen Nijmegen en Maasbracht. En daar staat inmiddels 15 kilometer. Ja, nou dat is het probleem met blijven rijden... als die linker rijstrook lastig bereidbaar is... om daar dan op te komen uh, en dan in te kunnen halen. Hoe, hoe zit dat in het westen van het land? Is het daar uh, een beetje voorbij? Ja, precies. In het, uh, wat je al zei, de Randstad die is uh, redelijk goed. En uh, vandaar ook het advies van, van mensen die uit de Randstad denken... Van, nou, het valt er wel mee... Naar de plaats van bestemming elders in het land uh, informeer daar eerst voordat je in die auto stapt, want achter Utrecht daar is het gewoon op dit moment uh, een problematisch aan het worden. Uh, met veel files op snelwegen, maar ook op, uh, op uh, ja, provinciale wegen. Want we praten allemaal over snelwegen. Maar we, voordat we op die snelweg zijn, moeten we eerst over andere wegen. En uh, ja, die linker rijstrook, nou, Rijkswaterstaat, ja, die hoopt ook dat daar veel verkeer op komt. Waardoor de ook dat zout meer effect krijgt. Dus uh, iedereen maar rustig aan. En uh, zolang, uh, ja, zolang we blijven rijden, moet het uh, toch wel meevallen, denk ik. En naar het Broekhuizen bij de AWB. dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, je hoorde net, um, achter Utrecht valt het wel mee... maar dat is dan weer slecht nieuws voor jou, geloof ik, hè, meine, Want dan rijden ze door. Ja. Nou, de Tineke zegt net, waar ik te gast ben, in de Simon-Bolivarstraat. Een woonwijk Pal naast de A27, achter de geluidsval. Het valt nu mee, hè? Even, even buiten luisteren, microfoontje buiten gehangen. komt die? Ja, ik hoor wel geluid. Ja, dat zou ik ook wel zeggen, ja. Maar het is iets minder omdat ze nou wat zachter rijden. Ze rijden wat langzaam, maar dat maakt een heleboel uit. Ik moet er niet in denken dat ze je met 120, 130 kilometer langs scheuren. Want dan vergaat horen en zien je. Hoe lang woont ze weer al? 20 jaar precies. En uh, ik moet zeggen, toen we hier kwamen wonen in deze nieuwbouwwerk... viel het lawaai nog wel mee. En na twee jaar werd er een geluidsval aangelegd. En toen was het ook wel een verbetering. Maar ja, langzaam in die twintig jaar is het aantal uh, auto's eens verdubbeld... ten opzichte van 1990. Ja, dat, uh, dat is gewoon een, een wereld van verschil. Zullen we eens even naar het balkon lopen? Even het balkon... Want hier zit u in de... Ja, als het mooi weer is. En u slaapt ook hier. En dan is het raam open, neem ik aan. Want anders moet je met de ramen dicht slapen. Ja, op de eerste verdieping hoor ik het nog harder. Ja, het maakt heel veel uit of je op de begane grond... of één of twee of drie hoog woont. En uh, ja, hier ga je niet voor je lol op het uh, balkon zitten. Dat, dat snapt iedereen. En als iemand aan de andere kant van het balkon zit... dat is vier meter verderop, dan kan je elkaar nauwelijks verstaan. Even naartoe lopen. Ja, de, de achterburen zitten met de tuin aan de achterkant. Dat scheelt, er staat het huis ertussen. Ja, dat scheelt er dus het net een beetje. Maar ja, hier heb je natuurlijk toch een geluidslek. Dus het maakt niet heel veel uit. En hier op de hoek krijg je van alle kanten lawaai, dat klopt. Het is, het is in de zomer niet leuk om hier te zitten. Waarom bent u naast de A27 gaan wonen? Dat is de eerste vraag die in mij opkwam. Ja, Want dan weet je het toch... Dat vragen een heleboel mensen. Maar ja, er wordt hier een nieuwbouwwijk gewoond. Dus er komen hier mensen wonen. Ik ben er dan geworden. En velen met mij. En dan en denk 20... je, het zal wel aan de normen voldoen? Ja, dat denk je dan. Maar twintig jaar geleden, toen was er hier veel minder lawaai. En dan werd een geluidswal ge gebouwd. En toen viel het wel mee. En zo langzamerhand, word je, net als een stel kikkers in het warme water, word je gewoon heel warm gekookt. En zo langzamerhand is het eigenlijk ja, onleefbaar geworden. Ja? ja Heb je klachten? Wel. Ja, nou ja, kijk, ik uh, slaap s'avonds altijd met het uh, raam open, maar de meeste mensen doen hun raam dicht omdat ze anders gewoon niet kunnen slapen. Het punt dat we erover beginnen hier, Utrecht, is dat de gemeente het erkent. Die hebben metingen gedaan en die komen ook eigenlijk tot cijfers... dat veel uh, mensen uit Utrecht er last van hebben. Um, en de Europese Unie bemoeit er zich juist vandaag ook tegenaan... want er moeten richtlijnen komen voor nieuwe auto's in de toekomst... dat die geluidsarmer worden. Er wordt vandaag in het Europese parlement over wetgeving gestemd, als het goed is... Maar dat, uh, voordat dat wat uithaalt... Ja, dat zal een tijdje duren. En ik denk dat er heel veel maatregelen nodig zijn. Ja. En uh, op allerlei vlak, dus technische maatregelen... en waarschijnlijk ook gedragsmaatregelen... dat mensen toch uh, een beetje uit uw auto geholpen worden... en dat er alternatieven aangeboden worden. Ja, hebt u zelf een auto? Ik heb geen auto. Nee. <lacht> Bewust niet. Nee, nee, ik wil niet nog meer herrie maken in mijn omgeving. Ik heb er zelf last van, dus dan ga ik ook niet uh, uh, een auto aanschaffen. Ford raast. Over de blubberige slagader, A27, onder het, het oranje schijnsel door, het blik. Dat zich een weg baant, hopelijk veilig, richting werk of anderszins. Richting het oosten, richting het zuiden, waar ze dan vast komen te staan, vermoeden wij zo. Maar daar hoort u zo dadelijk, Joris van der Kerkhof, al van Maino. Dank je Richten we onze blik alvast op de lente en de zomer, want we gaan het hebben over naturisten die zich verzetten in Leeuwarden tegen de komst van een popfestival. Volgens de nudist is het festival op het terrein waar een naakstrand is en kan het alleen maar doorgaan als bezoekers ook hun kleren uitdoen. Hm, nou, Stuart Bootsma, organisator van dat festival Welcome to the Village. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dat een optie? Uh, nee, dat is uh, geen optie. Nou, <laughs> en toch wilt u door laten gaan? Ja, en toch laten wij het doorgaan. Ja, ja, en gelukkig is het toch niet zo dat de EU zich ermee bemoeit. Dus um, <laughs> nee, nee, dat gaat natuurlijk gewoon door. Het zou wel gezellig kunnen zijn, toch, meneer Boosma? Iedereen aan? Nou, uh, on on ongetwijfeld, ja. Misschien is dat een heel <laughs> goed idee voor een ander festival, bijvoorbeeld een week later. Ja, maar niet bij jullie. Nee, nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, wat, wat, wat dacht u toen u de, nu te hoorde klagen? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn, ik moest heel hard lachen. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook best vervelend voor die mensen. En toen dacht ik daarna van ja, maar het is niet anders. Ja, want eventjes voor mijn uh, beeld, wanneer gaat dat festival plaatsvinden? Het festival vindt plaats uh, in het laatste weekend van juli, 26 tot en met 28 juli. Ja, precies. En, uh, ja. Dus precies. dan is het wel warm en dan liggen daar natuurlijk mensen. Ja, zo is dat inderdaad, ja. En kijk, um, deze, deze naturisten die recreëren daar um, uh, op het terrein van de gemeente overgerund en zo worden daar gedoogd. Dus uh, eigenlijk hebben ze niet zo heel veel uh, uh, um, in de melk te brokkelen, zeg maar. Hm. En de gemeente heeft zich voorbehouden daar tot drie keer toe per jaar een uh, evenement te mogen organiseren. Ja. Nou, uh, en wij zijn er één van. Uh, wist u het al dat dat een plek is voor uh, naturisten? Of, of bent u er ook door verrast? Nee, ik was daar niet, niet geheel door, door verrast, dat wist ik. Nee, dus. En heeft u al contact met ze gehad ook? Nou ja, ik heb ze gemaild en toen duurde het uh, tot, uh, tot, tot ergens vannacht dat ik een mailtje terug kreeg. En die, heb ik, die was ik net aan het lezen, dus oh. ik zal ze even even bellen. Nou vertel eens, wat staat erin? Nou ja, daar staat in dat ze het heel vervelend vinden en, en of we eruit kunnen komen. En uh, uh, ja, dat, ze, dat ze vinden dat dat uh, trein een naakstrandje is en niet een trein niet een, niet een voor een festival met allemaal mensen met aan. Oké, okay. nou ja. Ga, gaat geen u eruit? Meer, hoor. Nee, goed zo. Nou fijn. Gaat u eruit komen met ze, denkt u? Ja, absoluut. Goed nieuws. Sjoerd, Bootsma organisator van het festival. Welcome to the Village. Gaat gehouden worden van 26 tot en met 28 juli. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan, dag. Ons hoofd staat daar nog helemaal niet naar, want het sneeuwt, vooral in het zuidoosten van het land. Joris van der Kerkhof is daarheen gegaan, vanuit Bos richting oosten. Joris, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het nou? Ja, het gaat wel goed eigenlijk. Uh, dat wil zeggen, er wordt niet zo heel erg hard gereden, maar er wordt wel gereden. Uh, de snelweg tussen Den Bosch en, uh, en Nijmegen, uh, de rechterrijstrook... Vaak een kilometer of 50, 60, En de linkerrijstrook rijdt dus dan wat, wat sneller eraan voorbij. Soms uh, uh, gaat het dan echt veel langzamer nog, maar daarna rijden mensen weer door. Waar ik zelf een beetje last van had, uh, was dat... Uh, hey, nu stopt iedereen iets voorbij het parkeerplaats waar ik sta bij de benzinestation. En ik sta onder een boom. <laughs> en uh, de sneeuw die op die takken zat... Ik zit ja. nu op jou. Zit nu op mij. In je nek, ja. <laughs> uh, en het is niet zo koud, maar als dat in je nek I komt, know. Uh, ja, dan wordt het weer een stukje kouder. Als je aan het rijden bent. Uh, je kijkt even op de, de verkeersinformatie op het schermpje hier in je auto, dan zie je dat het nul graden is. Dan denk je, ah ja, vriespunt. Ja, inderdaad. De sneeuw is dan voor een belangrijk deel weg, maar daaronder ontstaat dan iets wat wel glad is. Nou, als er maar veel auto's overheen rijden, gaat dat vanzelf ook weer weg. Maar op delen de waar het dan niet zo druk is, dan, dan kan het toch wel wel heel erg glad worden. Was de ervaring tussen de bos en, en halverwege Nijmegen hier op de parkeerplaats zat iemand die uit best is gekomen die maar even een sigaretje ging roken buiten de auto... want hij uh, moest nog uh, een hele tijd uh, rijden. Die zei dat het tussen Eindhoven en Den Bosch uh, uh, hetzelfde was. Langzaam rijdend uh, verkeer, wel doorrijdend uh, verkeer. En dat, uh, ja, dat, dat, dat gaat dan zo, uh, zomaar door. Het mooie hier op de parkeerplaats is wel... dat kun je niet zien als je aan het rijden bent... dat er van die lantaarnpalen staan. En die houden hun licht dan op die bomen... En dan ziet het er prachtig uit. Dan moet je er dus niet onder gaan staan met je nek. Maar dan kun je ervan genieten hoe mooi die sneeuw... twee centimeter dik op de takken van de bomen ligt. Nou, weer iets geleerd, Joris. Uh, Goeie reis. Uh, doe rustig aan en we horen van je. Joris van de Kerk later. is onderweg. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. In het AD openen de verzekeraars de aanval op zorgfraudeurs. De verzekeraars denken dat nu maar een fractie van de mensen die de verzekering oplichten tegen de lamp lopen. Daarom gaan verzekeraars gegevens uitwisselen en worden mensen die eerder gefraudeerd hebben. ook als dat met bijvoorbeeld een auto of een diefstalverzekering is, extra in de gaten gehouden. Meer verzekeringsnieuws bij Metro. Want het aantal mensen dat onverzekerd rondrijdt is flink gedaald. Reden er in 2011 nog 243.000 auto's zonder geldige WA-verzekering rond? Dat aantal ligt nu onder de 100.000. Komt door gerichte aanpak van de Rijksdienst voor het Wegverkeer... die bezig is met een 100 handhaving. Onverzekerde automobilisten kunnen drie keer per jaar... een bekeuring van 380 euro verwachten. Trouw doet verslag van het bezoek van de Iraanse president Ahmadinejad aan Egypte. Het is het eerste bezoek sinds de landen in 1980 het contact verbraken. De toenadering wordt door andere landen in het Midden-Oosten met argusogen gevolgd. En kleine beleggers hebben er een paar slechte dagen op zitten op de Amsterdamse effectenbeurs, meldt de Telegraaf. Krant merkt dat op drie aandelen die populair zijn onder die kleine beleggers veel waarde is verloren. Eerst was er natuurlijk de nationalisatie van SNS Reaal... waardoor beleggers 250 miljoen euro verloren. Toen volgde Imtech. De bakkel bij Poolse klus 900 miljoen euro aan beurswaarde kwijtraakte... en dan gisteren nog KPN. Een miljard werd dat bedrijf minder waard naar de aandelen emissie.